Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Ho, ho. Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump heeft gezegd dat zijn stafchef John Kelly... aan het eind van het jaar zijn functie neerlegt. Over de reden van het vertrek van Kelly liet hij zich niet uit. De president liet alleen los dat hij Kelly een geweldige kerel vindt. John Kelly was chefstaf op het Witte Huis sinds juli vorig jaar. De chefstaf is het hoofd van het personeel in het Witte Huis, regelt de dagelijkse gang van zaken, beheert de agenda van de president en bepaalt wie er wel of niet toegang tot hem krijgt. Als opvolger van Kelly wordt Nick Ayers genoemd, de huidige stafchef van vicepresident Pence.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 Willem 2 speelde iets meer dan de helft van de wedstrijd met 10 man nadat Heerkens uit het veld was gestuurd. Het weer. Het waait flink en er vallen geregeld buien. Ook vannacht nog. Ook morgenochtend is dat nog het geval, vooral in het zuiden. Smiddags zijn er meer drogere perioden en dan neemt de wind wat af. Het wordt een graad of negen. Dit was het. En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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZCFN. That's the way it was It happened so naturally I did not know it was love. The next thing I felt you Holding me close See what was I gonna do I let myself go I make my wish upon a star And hope this night will last forever Yeah, yeah Cause I've been waiting for you it's been so long I knew just what I would do When I heard it Give freedom. CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort... betekent het komende uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show nieuws, de party op de 10. boven beste plaat van de dansgroep. Straks in het tweede uurtje, DJ Mauso met zijn Global house vibes. straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië. En als opening horen we... The Mouse Teeth Ain't No Good Mamics... was ze dus samen met Onita Bone... Ain't Nobody. En uh, ja, Sinterklaas is uh, letterlijk vergoedelijk pleiten. Hij is weer terug naar Spanje en uh, wij wachten op de kerst. Warme dagen, dure dagen, maar wel met de lekkerste muziek. Zometeen Mark Ronson, zijn met Miley Cyrus. Ook uh, Michael Bibi, maar eerst die Chris Rea met A Driving Home for Christmas. The same I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 They're gonna save us now Are you... van Mark Ronson, te samen met uh, Miley Cyrus met uh, Nothing Breaks Like a Heart. Ik draai er voor jou uh, de clipversie. Waarom? Nou, dan begrijp je het een beetje, want uh, die Miley Cyrus die maakt echt duidelijk een statement. Hè? Kinderen, ik weet niet of je het gezien op het clipje, maar kinderen met, uh, met kogels. Priesters met kinderen. Ja, alle slechte dingen die in Amerika zijn. En de wapens uh, in Amerika, daar is ze allemaal erg op tegen. En dat laat ze duidelijk zien in de clip... Uh, Nothing Breaks Like A Heart. En ik heb even een bijzonder nieuws uit, uh, uit, uh, uit, uh, de, de, uit Den Haag, om het maar zo te zeggen. Het nummer This Is What It Feels Like. Van Arme van Buren bezet de eerste plaats in de top 150. Die is samengesteld door de Nederlandse kamerleden. Ja, die mensen hebben echt de hele dag een ruk te doen. Ik heb van de wijk eens eventjes ik had even vijf minuten niks te doen. Zag een beetje te zeppen. En toen zag ik uh, een van die uh, dingen in, de, in, in Den Haag... En, nou, dan denk je dat ze over belangrijke dingen vergaderen... maar uh, het ging over natte poezen. Ja, ja, ga eens wat nuttig doen. In ieder geval, de hitlijst is een initiatief van parlementariërs... Maurits van Martel van het CDA en uh, van de VVD. Die 128 collega's hebben gevraagd hun vijf favoriete nummers in te sturen. Op basis hiervan is de hitlijst samengesteld. Die uh, is gisteren gepubliceerd voor uh, RTL Nieuws. De top 3 bestaat uit ACDC... Met het grote nummer uh, Thunderstruck. Guns and Roses met November Rain. Op de vierde plek staat uh, Massaia. Van componist uh, Handel. In de uitvoering van het Kings College in de top 5 wordt afgesloten. Met Wish You Were Here van uh, Pink Floyd natuurlijk. En uh, ja... We hadden het idee opgekregen tijdens een diner in de kantine van de Tweede Kamer. En uh, de aanwezige Kamerleden begonnen direct elkaar Spotify-lijsten te bekijken. Om te luisteren toen het onderwerp ter uh, sprake kwam. En ja, en zo kwam het dat uh, Armin van Buur op de eerste plaats in de lijst belandt. Want de Kamerleden. Ja, onze regering. die houdt zich bezig met muziek en met natte poes. Ja, het is maar. Uh, hè? Ja, wij hebben ervoor gekozen, zegt ze daar nou. Ik niet hoor. Zie je, we hebben Zandvoort de Nightwalk. met dwaalden weer helemaal af. Zometeen de party op maar is muziek. En ik moet je heel eerlijk bekennen, hij past niet helemaal in dit programma. Nou ja, hè ik ben geen voorstander van Nederlandse muziek. Nou, een beetje Lil Klein of zo. Een boef kan ik best waarderen. Maar echt, uh, Frans, Bouwen niet, maar uh, ik weet niet of jij uh, de beste zangers uh, hebt gezien. En uh, ja, de dame staat uh, bijna overal op nummer 1. Davina Michelle duurt te lang. plaats ga je gewoon kippenvel voor krijgen. We konden over alles praten alles, maar alles ging over de liefde. We vergaten alles. In een brief een, net, een mesje in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik er vaak in overmaten. Je kon het en van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. We stappen samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht, maar ik weet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 Do to love Radio Mario Zandvoort. Radio Mario Zanfort How long till you play me the song? Circumstance could ever break this this though you have for Is nogal erg close met zijn moeder. En uh, hij liet het nieuwe nummer aan zijn moeder horen. En die zei van ja, ja, ik vind het oude nummer veel beter. Maar hè, uh, hij is er trots op. Samen met zijn en nieuw nieuwe nummer play. Zie je bij hem zand, het is een zaterdagavond. We gaan eens even kijken naar de party update Wat een leuke feest dan nog aan. Op deze zaterdagavond 8 december. En zoals altijd beginnen we eerst weer met een skate in Amsterdam. Daar is vanavond weekend zo'n beetje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl Met natuurlijk onze eigen zoandvoers Raymundo. Hij maakt de line-up daar en hij heeft vanavond meegenomen Tam uh, Bolt, Niels Alistair, MC Heights. En uh, ja, het wordt weer een heel gezellig avondje. Vanavond in de Escape met het wekelijke feestje Brainwash. Met onze eigen zoandvoortse Raymond. En als we Escape links laten liggen, dan heb je aan de rechterkant iets voorbij het plein. Daar vinden we Club Air. Daar is vanavond Latin Lovers. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check de website uh, air.nl of uh, latinlovers.nl. Met onder andere La Fuente, Hirashid, Sam Blanc, Marcelo Garcia... Quincy Mariano, Luciano Garnou en MC Jonto. Dat is vanavond in Club Air Latin Lovers. En nog een wekelijks feestje. Dat is in, uh, in, de, in de Melkweg. Zo, klinkt een beetje beroerd. Ancor vanavond in de Melkweg. Begint rond de koffie van middernacht duurt tot vijf uur in de ochtend. En uh, voor meer informatie, check de website EncoreAmsterdam.nl. Gewoon aan elkaar geschreven. EncoreAmsterdam.nl met SP, DJ Prime, Genkson, Amerti, Audi Music en Bram. Tot vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore. En de feestje dichterbij is natuurlijk de stalker in de kromme elleboos tegen Haarlem. Vanavond het vieze feest. Ik zou uh, oude kleren gaan trekken. Begeert de rondekom van middernacht uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met onder andere beneden House Techno en Tech House met meneer Heerser. Willy Wodka en uh, vieze bij DJD. En uh, de lijn erboven is uh, hitjes, hip Hop, R&B en guilty pleasures. En uh, wie de DJ's zijn, dat ga je daar allemaal meemaken als je vanavond uh, in Club Stalker komt. En uh, trouwens nog een heel groot feest vanavond. Don Diablo Future XL wordt vanavond gehouden in uh, AVAS Live. Het begint op is het begon inmiddels. begon vanavond om, uh, wat was het, half zeven, ja. En uh, duurt tot elf uur vanavond. Dus uh, kort feestje, maar ja, je hartstikke druk natuurlijk. Don Diablo in uh, AVAS met uh, Future XL... En voor meer informatie check de website uh, dondiablo.amsterdam of uh, avals live, daar vind je al informatie. En in. ik ben trouwens ook volgende week in... Ik uh, moet nog even kijken hoe we dit met het programma gaan doen... maar uh, volgende week ben ik er niet. Onofficieel, officieel, want ik sta dan uh, naast de heren van uh, Chef Special. Ik sta naast het podium, ik sta niet op het podium, want zingen kan ik echt niet. En een instrumentje bespelen, nou met de computer lukt dat aardig. Het muziek produceren, maar om nou live te gaan spelen, nee dat zit er niet in. In ieder geval, zover is het nog lang niet, we gaan door met muziek. Pulser, strike a pose, door het hier in de Nightwalk. Strike a pose and go, strike a pose, you know what you know. En daarvoor Jack Wins. Fusing Eli met Alive. En zo hebben we tijd voor de 10 boven beste plaats voor het de dansen. Deze week op 10 Johnson met Burning. Op 9 Adriano met de Sturdy Track. Op nummer 8 Riverstar met Picnic. Op 7 Jack Baak met It Happens Sometimes. En op 6 Adelphi Music Factory. Met Javelin. Calling Out Your Name. Op 5 deze week Money Mouse met The Spirit. Op 4 Thema en Sugar Hill met Come uh, En Wa. Op drie Sneaky Sound System tezamen met David Pan met Kent helpt de waiter naar Op Twee deze week of met Foospool en uh, ga ik straks even draaien voor je. En nog steeds op één Da Slim, in the Purple Disco Machine Extended Remix met 'Praise You'. Nou, die heb je al helemaal uh, uitgemolken en uh, zo vaak is hij al gedraaid. Waarschijnlijk komt die straks ook in de mix voorbij, dus uh, we gaan hem niet draaien. Maar ik heb wel een andere plaat: Javi Bora, Iman Montoro en Jasmine Wax met Fresh Prince. Door het nu hier op CWM Zandvoort in de Nightwalk.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 Hooggeroteerd staat in de Nightwalk 10. Het is uh, Ovaya met Pushpool. Ik zeg tot zometeen, na de break.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 Oh. Uh